Ik was bezig met een serie, dat heet het Koninkrijk van God en uh, dit is nu de, de achtste aflevering. Waar gaat het nou over? Yeshua heeft in de evangelie meer dan tachtig keer over het Koninkrijk van God of het Koninkrijk der de hemelen. En dat gaat dus over hetzelfde Koninkrijk, daar zit geen verschil in. Dus de ene keer wordt het het Koninkrijk van God genoemd, de andere keer het Koninkrijk der de hemelen. Met andere woorden, als dat tachtig keer voorkomt, dan moet het wel heel belangrijk zijn. Nou, er zijn een aantal punten behandeld. Een van de vragen is van hoe verwachten wij nou dat koninkrijk? Hoe zijn we daar nou mee bezig? Leidzaam? Van ja, het zal wel een keer komen, maar ja, wij hoeven er verder niet zoveel mee te doen eigenlijk. Afwachtend, we zullen wel zien, komt zoals het komt. Je hoort heel veel, ja toch wel een stukje leidzaamheid van, uh, ja het wordt natuurlijk al zo lang, wordt dat gepredikt. Voor de christen natuurlijk 2000 jaar is ongeveer. En er verandert niks. Er is nergens te zien, of bijna niet te zien, dat Yeshua koning der koningen is. Dat hij dus zeg maar de wereld in handen heeft. Nee, het is eerder net andersom. Het lijkt alsof het kwaad, of dat regeert. En dat komt steeds meer naar boven ook. En dat zie je ook, Van dat kwaad dat is, ja, dat komt af en toe in verheefdige dingen naar ons toe. Hebben we er invloed op, of hebben we er helemaal geen invloed op... Dat ze onze tijd wil duren, zo'n aantal opmerkingen die je zo regelmatig hoort. Maar je kunt er ook actief misschien mee bezig zijn. Dat je er echt aan werkt, van dat je echt probeert om het Koninkrijk der Hemelen, het Koninkrijk van God echt gestalte te laten worden in jouw leven en in het leven van mensen om je heen. Met name dus van wij zullen zien. wij zullen het Koninkrijk der Hemelen zullen wij gevestigd zien worden. En dat zou natuurlijk geweldig mooi zijn. Wij, wij kijken er ook naar uit. Wij hopen echt dat het in ons leven gebeurt dat Yeshua terugkomt. En ik hoop er echt bij te staan... bij degene die dan bij de olijfberg op de chauvaar staat te blazen. Ik zou dat een geweldig iets vinden, van dat we dat mee mogen maken. Maar de apostelen, die dachten al dat het in hun tijd zou gebeuren. Nee, die spreken de verwachting uit naar Yeshua. Van wanneer gaat u nou het koninkrijk herstellen? En toch geloof ik dat we er heel dicht tegenaan zitten... Dat we heel dicht al bij de terugkeer van de messias zitten. Dragen we ons steentje bij? Of willen we ons steentje bij? Daar hebben we invloed op. Nou, rabbis bijvoorbeeld, die willen eerst een betere wereld. Die zeggen dus: van, de luister, eerst moet de wereld verbeterd worden. Die wereld moet klaargemaakt worden. voordat de messias komt. En dan hebben ze het niet zozeer over Yeshua, dan hebben ze het echt over de messias. Nou, is hun messias verwachting enorm groot. Is groter als de christenen, hun hele leven is verweven met uit de Messias verwachting. Maar toch willen ze eerst een betere wereld. Nou, dat stukje wat ik vanmorgen had laten zien voor de kinderen. Die heeft dus een ander beeld. Die zegt, wij kunnen ons niet verbeteren. Het lukt ons gewoon niet om ons zo mooi te reinigen. Dat wij dus, zeg maar, dus in staat zijn om hem te ontmoeten. En net als met dat kind. zitten zit te spelen in de modder. Zijn vader zegt, maar luisteren, we gaan over twintig minuten naar de synagoge. En dat ventje je natuurlijk, ja ga mee, ga mee natuurlijk. Maar blijf gewoon spelen. En dat duurt tot bijna vier minuten voordat ze echt weg moeten. En dan komt hij en dan zegt, die, ja, zegt die vader, sorry jongen, je bent te laat. Je bent gewoon te laat. Ik heb het toch een paar keer gewaarschuwd. En dan doet dat ventje dan een beroep op zijn vaderschap. Ja, maar ik ben toch maar een kind. U bent toch de vader? U weet toch? Ja, dan moet u hem maar schoonmaken. Als ik het niet kan, als ik daarvoor te laat ben, ja, help me dan. Want u bent mijn vader. En dat vind ik een heel mooi beeld. Ook van zoals onze Abba. En dan kijkt. Wij willen heel veel. Wij willen best op een gegeven moment in zijn spoor lopen. Maar wij schieten heel vaak tekort. Verwachten. Dat doen we. Verwachten. Het koninkrijk van God verwachten. Nou in Jeruzalem staat de menorah klaar voor de derde tempel. Die staat daar vlak bij de klaagmuur. Helemaal van goud. Alles is klaar, Wilde de hele tempel kan zo herbouwd worden. Het staat helemaal klaar. Verwachten, dat doen ze. Ze verwachten echt dat op een gegeven moment het seintje komt. We kunnen gaan bouwen. En als die tempel er staat, dan komt de Messias. En of dat afhankelijk is van de tempel, weet ik niet. Maar dat hij komt, dat is zeker. Nou, we zijn begonnen met de feesten de vorige keer. Dus de tijden van Yahweh die beschreven staan in de Bijbel. Dat is zijn blauwdruk, dat is zijn kalender... Ik zou kunnen zeggen, het kalender van het hele wereld gebeuren, dat speelt zich af via de vaste tijden van Yahweh, de Moradim, de feesten van de Heer. We hebben er een aantal behandeld, de sabbat hebben we behandeld, de nieuwe maan, de sabbatsjaar hebben we overgesproken, het jubeljaar, Pesach dat ik mee gestart, het start van het nieuwe jaar. Dan heb je Habikorim, bewegen over schoof, heb je ongezuurde broden, overtelling, Shavvot. Yom Teruwa, Yamim Noarim, Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah, Hanukkah en Purim. Waarvan dan de laatste twee eigenlijk niet zozeer in de. ze staan wel beschreven in de Bijbel, maar niet echt als opdracht om die feesten te vieren. We hadden al een heel stuk van de Pesach we besproken. eigenlijk het laatste stukje nog, Pesach. Exodus 12, vers 13 tot 14: En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Heel bekend, hè? Dat dus het lammetje geslacht moest worden, wat een aantal dagen opgenomen was in het gezin. Dan moet dat lammetje moet de keel afgesneden worden. En dat bloed zal gebruikt worden om te smeren aan de deurposten van de deur. En als die engel van de dood dat ziet, dan gaat hij daar voorbij. Dat is ook de betekenis van Pesach, voorbij gaan. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt, als ik het land Egypte zal treffen. Met andere woorden, als ze dat niet deden... als ze niet de moeite namen om bloed te smeren aan de posten van de deur... dan ging die engel niet voorbij. Dan kwam die wel binnen. En werden ze wel getroffen. Dus er was wat dat betreft geen onderscheid in Israël en in Egypte. Als ze niet dat bloed hebben gesmeerd... dan ging hij niet voorbij. Dan kregen ze een opdracht. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest de vier als een eeuwige verordening, al uw generaties door. Nou, dat is nog steeds zo, hè? eeuwige verordening betekent eigenlijk altijd tot eind der tijden. En het eind der tijden is het nog niet aangebroken. Dat betekent dat dus dat feest nog steeds gevierd wordt. Johannes 6, vers 53, dan zegt Yeshua tegen hen... Voorwaar, voorwaar, ik zeg u... Als u het vlees van de des mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt... hebt u geen leven in uzelf. Nou, dat is een directe koppeling... Met het smeren van het bloed aan die zijposten van de deur. En hij zegt, moest luisteren, als je dat dus niet. als je zijn bloed niet uh, accepteert. dan heb je geen leven in jezelf. Dat is een hele sterke koppeling. En dat is ook iets wat dus de, ja, de Hebreeuwse manier van de Bijbel is. proberen dus altijd zeg maar, dus overeenkomsten te vinden in de Bijbel. Dat gaat via een bepaald systeem. dat heet dan Pardes. Daar gaan we nog eens een keer, andere keer op in. Maar dit is eigenlijk een directe verwijzing naar wat we net gelezen hebben. Van Als je dus niet daar gebruik van maakt, dan gaat die doodsengel niet voorbij. En dat is dus dit is ook zo. Dan hebt u gewoon geen leven. Ephesians 2 vers 13 zegt Paulus, maar nu in Yeshua de Messias bent u die voorheen ver af was door het bloed van de Messias dichtbij gekomen. Dus door het accepteren van het bloed van Yeshua komen wij erbij. Worden wij geënt in het volk. En het was daarvoor niet zo. We hadden daar geen recht op. Hebreeën 10 vers 19... Omdat wij nu broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom... door het bloed van Yeshua... en tot de middelaar van het nieuwe verbond Yeshua... en tot het bloed van de besprenkeling dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Dat van Abel dat was natuurlijk dat sprak van de dood... en dat riep naar God omdat dat bloed onnodig verspild was... Maar zijn bloed is niet onnodig verspild. Dat roept niet van de aarde, maar dat roept tot de mens. En daar zullen we ook op aangesproken worden. Van als je niet accepteert, ja, dan heb je dus gewoon geen redding. Dan heb je niets meer om achter te schuilen. Dan staan we eigenlijk naakt ten opzichte van onze schepper. En wij kunnen nergens meer op terugvallen. Hebreeuw 13, vers 20. Daar staat de God die van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze heren... Yeshua de Messias. En in het Grieks staat er Kyrios. betekent meester. Dus niet wat hier gesuggereerd wordt dat hij dan God zou zijn. Maar het staat meester. Yeshua de Messias. Uit de doden heeft teruggebracht. Op grond van het bloed van het eeuwverbond. Petrus. In 1 Petrus 1 vers 1 tot 2 zegt Petrus een apostel van Jezus Christus. Aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en En Toen kwamen dus ook al heel veel mensen uit... Wat wij nu noemen Europa. Uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader. Geweldig hè? Dat dus die mensen toen ook al... gewoon op het oog waren van de Vader. Door de heiliging van de geest tot gehoorzaamheid en besprenging... met het bloed van Yeshua de Messias... mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Een geweldige aanhef eigenlijk aan de Europeanen. Voor misluisteren jullie horen er ook bij. Mitsje wel de bespreking met het bloed van Yeshua accepteert. En ook gehoorzaam bent, want dat staat er wel bij. En 1 Johannes 1, vers 7, maar als we in het licht wandelen, zoals hij in het licht is... laten wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Yeshua... de Messias zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. Ik wil niet zeggen dat je dan door moet gaan met zondigen... maar als je het beleid, dan reinigt hij van alle zonden... Op waar ik 1 vers 5 zegt: En van Yeshua de Messias, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene, de eerste dus, hè, is de eerstgeborene uit de doden. Dus er is nog niemand eerder uit de doden herboren, zou je zeggen. En de vorst van de koningen der aarde, hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Dus steeds weer het teruggrijpen naar wat er dus gebeurde in de Torah, wat eigenlijk een blauwdruk was, een afdruk van hetgeen in de werkelijkheid gaat gebeuren... net zoals Mozes de opdracht kreeg om de tabernakel... en alles wat erbij hoorde te gaan bouwen en uit te gaan beelden. Want, zegt God, ik heb je de werkelijkheid laten zien die in de hemel is. Dus hij heeft een kopie gemaakt van hetgeen wat in de hemel is. En zo doet Yeshua exact hetzelfde. Hij zei: maar luister, al die offers, die wezen dus naar mij. En het bloed aan die deur, dat wees ook naar mij. En als je nou dat bloed accepteert je schuilt achter zijn bloed. Ja, dan heb je dus redding. En word je gereinigd. Habikurim. Dat is dus het beweegoffer van de eerste gerstenschoof. Dat is de eerste, het eerste oostfeest. Wat God ingesteld heeft. Het Pesach is ook, eigenlijk ook afhankelijk van de oost. Als de oost op een gegeven moment dus echt ook binnengehaald kan worden. Dan pas is het Pesach. Dat is een beetje verdwenen, eerlijk gezegd. In het Engels wordt het het feest vloed genoemd. Ook een hele mooie term eigenlijk. Het is ingesteld op de Sinei, dat feest. Een dag na de Sabbat, na het Pesach. Dus het Pesach werd eerst gevierd. Dan had je de Sabbat. En dan na die Sabbat werd dus het Habikurim gevierd. Een schoof moest dus aangeboden worden aan de priester... En die priester, die moest dat dus bewegen voor het aangezicht van Yahweh. Dus die priester ging met jouw gaven voor het aangezicht van Yahweh staan en bewoog dat dus voor Yahweh als een bewijs dat jij je eerste vruchten had opgedragen aan Yahweh. En dat was een beweegoffer, dus het moest bewegen. Het moest, ja, je zou bijna zeggen, het moest leven. Dat zal zo duidelijk worden, denk ik. Tevens een lam met bijbehorend graanoffer moet aangeboden en een plengoffer van wijn. Dus het was eigenlijk een complete maaltijd die aangeboden werd. Maar je mocht voordien ook niet eten van je nieuwe oogst. En het was cruciaal, want als je dat wel deed, dan werd je uitgeroeid uit je volksgenotenstaten. Dus dat was wel heel cruciaal. Het moest echt het eerste vruchten zijn die je aanbood aan Jahwe. En niet stiekem eerst zelf van eten en dan pas naar Jahwe. Nee, eerste is voor hem. Leviticus 23, vers 9 tot 14. Ja, we sprak tot Mozes? Spreekt tot de Israëlieten... en zegt tegen hen, wanneer u in het land komt... dat ik u geven zal en u de oogsten van binnen haalt... dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. Het moet echt gewoon de eerste zijn. Je moet niet meer sjoemelen, niet zeggen... ik heb daar een hele stapel heb ik neergezet... en ik pak er maar zomaar één. Nee, het moet echt heel doelbewust... moet je daarmee bezig zijn. De eerste schoof die je samenbindt... moet je echt apart zetten... Dat is de schoof van Yahweh. Er wordt wel eens gezegd, zo moet je eigenlijk ook met je tiende omgaan. Dus eigenlijk voordat je wat anders uitgeeft, zou je eigenlijk eerst de tiende apart zetten. En die moet je dus voor Yahweh voor bestemmen. Maar hier gaat het over die eerste schoof. Dus je eerste vrucht die je binnenhaalt, die wordt apart gezet. En wordt ook apart behandeld. En hij moet de schoof voor het aangezet van Yahweh bewegen. Opdat hij een welgevallen in u vindt. Met andere woorden, doe je het niet, dan heeft hij geen welgevallen in je. Het is een opdracht. Op de dag na de Sabbat, dus op de zondag, moet de priester de schoon bewegen. U moet op de dag dat u de schoon beweegt, een lam zonder enig gebrek van een jaar oud als brandoffer voor Jahwe bereiden. Met een bijbehorend graanoffer, een vuuroffer en een plengoffer. Dus weer een volledige maaltijd, zou je zeggen, wordt dus eigenlijk bereid voor Jahwe en aan Jahwe aangeboden. U mag geen brood, geroosterd graan of vers graan eten tot op dezezelfde dag dat u de offergave van uw God gebracht hebt. En het is een eeuwige verordening, al uw generaties door in al uw woongebieden. Dus het maakt niet uit waar ze naartoe zijn gegaan. Het staat, nu zijn ze dus tot aan het einde van de aarde zijn ze verspreid. Het maakt niet uit, overal waar je komt moeten jullie je eigen houden aan deze eeuwige verordening. Nou dat doen ze ook. Die zeggen dat ze het allemaal doen, maar degene die het echt serieus meen, die doen het. Johannes 20 vers 1 tot 2, daar staat op de eerste dag van de week, dus de zondag, ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf en zag dat de steen van het graf weggenomen was. Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die lief had, dat is dan waarschijnlijk ook Johannes geweest, en zei tegen hen, ze hebben de Heer de meester uit het graf weggenomen en we weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Want in 20, vers 16 tot 17, Yeshua zei tegen haar, Maria. zij keerde zich om en zei tegen hem, Rabuni, dat betekent meester. Yeshua zei tegen haar, houd mij niet vast. Want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik ga op naar mijn vader, uw vader en naar mijn God en uw God. Waarom zegt hij dit nou? Houd mij niet vast. Want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Terwijl die s'avonds, Dan staat er hier verder? Dan komt hij weer bij de discipelen die uit vrees voor de joden zich opgesloten hadden. Toen kwam Yeshua, hij heeft geen last van deuren of van muren. Hij stond ineens in het midden en zei tegen hen, shalom, vrede zij u. En nadat hij gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien en ze mochten hem gewoon aanraken. De discipelen verblijden zich toen zij hun meester zagen. Nou, waar het nou om ging is, hij is het eerste, de eerste vrucht... Hij moest eerst als beweegoffer in de echte tabernakel, in de hemel... ...moest hij bewogen worden door de op dat moment geldende hogepriester. Wie was de hogepriester daar zo? Dat was Yeshua. Want de hogepriester die er was, die had zijn ambt neergelegd. En hoe had hij zijn ambt neergelegd? Die had zijn kleren gescheurd. Toen hij dus Yeshua veroordeelde, scheurde de hogepriester zijn kleren... ...en dat staat heel duidelijk in de Torah dat een hogepriester mag zijn kleren niet scheuren. Dan is hij zijn ambt kwijt. Dus op het moment dat hij Yeshua veroordeelt tot de dood, treedt Yeshua in werking als de hogepriester die ook het offer gaat brengen. En heeft zijn eigen bloed in de tabernakel gebracht als toen. Hij heeft hogepriesterschap overgenomen. En heeft als hogepriester zijn eigen, zijn eigen vruchten, zeg maar, bewogen. Omdat hij leefde. Voor zijn vader. In de hemel. En daarom mocht zij hem niet aanraken. Want hij was apart gezet. Hij moest eerst naar zijn vader als beweegoffer bewogen worden. Voordat hij dus aangeraakt kon worden. Want hij was apart gezet. En s'avonds was dat voorbij. Want hij had ze al laten zien in de hemel. Als bewijs dat het volbracht was. En dat alle dingen gebeurd waren die moesten gebeuren om de zonde schuld weg te dragen. En zijn vader heeft geaccepteerd. En dan komt hij terug en dan komt hij dus bij de discipelen. Laat hij hun zijn handen en zijn zij zien. En hij zal ook wel zijn voeten hebben laten zien denk ik. En dan kunnen ze hem gewoon aanraken. Dan krijgt hij eten en noem maar op. Dus dat is de directe betekenis van Habikurim. Vreselijk belangrijk feest, want het gaat over echt dat hij bewezen heeft dat hij dus opgewekt is. En dat hij alles gedaan heeft wat God verordend had om te doen, om dus de relatie tussen de mens en God weer te herstellen. En dan krijg je het ongezuurde brodenfeest, dat staat dan gelijk. Matsos, dan eet je dus matsos. Ingesteld in Egypte, zeven dagen ongezuurde brodenfeest, alle zuurdeeg uit het huis verwijderen. Dus alles wat gezuurd is. En waarom nou? Zuurdecht staat voor zonde. De zonde die je eigenlijk vergiftigt. Die door heel je leven heen zit. En dat moet uit je weg. Dus het wordt eigenlijk als een soort metafoor gebruikt. Het moet helemaal uit huis verwijderd worden. Maar elke jood weet van nee, het staat voor de zonde. Ik moet mijn leven zo ver op orde brengen dat alle zonde eruit is. Nou, op de eerste dag van de ongezuurde brodenfeest moet je een Sabbat houden. En op de zevende dag moet er een Sabbat gehouden worden. En dat is van de 14e tot en met de 21ste dag van Nissan. Niets gezuurd eten en dan eet je matzos. Nou, nou, waarom matzos? Ik heb het meegenomen. Dat is eigenlijk wel heel mooi. Ik ga het even uitdelen. Dan geef ik iedereen even een matzos. Het wordt zo duidelijk waarom. Exodus 12, vers 15 tot 20. Zeven dagen moet je ongezuurde broden eten. Meteen op de eerste dag moet u het sierdeeg uit uw huizen wegdoen, want ieder die iets gezuurd eet, van de eerste tot de zevende dag, die persoon moet uit Israël worden uitgeroeid. Heftig, hè? Dus als je dus iets niet opvolgt wat Yahweh zegt, dan moet je dus uitgeroeid worden. Heel heftig. Op de eerste dag moet er een heilige samenkomst zijn en ook een heilige samenkomst op de zevende dag. Geen enkel werk mag op die dag gedaan worden, alleen dat wordt door iedere persoon gegeten wordt mag klaargemaakt worden. Dus gewoon je eten, verzorgen, dat mag wel. Maar voor de rest gewoon geen werk, niet kopen, niet verkopen. Gewoon een Sabbat houden. Neem dan het feest van de ongezuurde broden in acht, want op dezezelfde dag... zal ik uw legers uit het land Egypte geleid hebben. Daarom moet u deze dag in acht nemen als een eeuwige verordening al uw generaties door. In de eerste maand moet u ongezuurde broden eten vanaf de avond van de veertiende dag... Op de 21ste dag, de avond, zeven dagen lang in uw huizen, geen zuurder, want ieder die iets gezuurd zal eten, moet uit de gemeenschap van Israël uitgeroerd worden. En dan krijg je het, of hij nu vreemdeling is, of een ingezetene van het land. Dat maakt voor Yahweh niet uit. Het is een instelling die hij gemaakt heeft, of het nou voor een vreemdeling is of voor de ingezetene, hij houdt zich eigen aan zijn woord. U mag niets eten wat gezuurd is. In al uw woongebieden moet u ongezuurde broden eten. Spreuken 20 vers 30 zegt... Bloedige striemen doen het kwaad verdwijnen. Slagen zuiver het innerlijk. Bloedige striemen doen het kwaad verdwijnen. Heel heftig, hè? Je zaai 53 vers 5... Om onze zonde werd hij doorboord. Om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen bracht ons genezing. Nou, Waarom heb ik nou die masses laten uitdelen? Als je even kijkt... Naar de streamen op de matses en je probeert je eigen in te denken wat hij gedaan heeft voor ons. En je eet de matses, ja, dan geeft dat toch wel iets. Dan doet dat wel iets met je. Dan zie je het is natuurlijk maar een afbeelding wat erop staat. Nee, maar zo wordt het wel vaak uitgetekend. Dus maar je ziet eigenlijk de streamen op die matses en die eet je dan. En zijn streamen, als je dan in herinnering roept dat zijn streamen ons genezing brachten geeft dat wel een diepere betekenis. Ik zag 13:6: 13, vers 6, en wanneer zo iemand gevraagd werd... hoe kom je aan die striemen op je rug? Dan zal hij antwoorden, die heb ik opgelopen in het huis van mijn vrienden. En er is ook een bijbelvertaling die vertaalt met meesters. Maar eigenlijk was het onder vrienden, hè? het was zijn eigen volk, zijn eigen mensen. En een van zijn meest betrokkenen, een van zijn discipelen heeft hem verraden... en dus gezorgd dat hij die striemen op zijn rug kreeg. En wij ook. Het is dankzij ons dat hij die striemen heeft opgelopen. 1 Petrus 2 vers 24. Hij heeft in zijn lichaam onze zonde het kruis uit opgedragen... ...opdat wij dood voor de zonde rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen, he? zegt Petrus ook. Dus dan is het wel heel belangrijk dat je eigenlijk, nee, daar ook bij stilstaat. En dat je ook die instelling die Yahweh al gegeven heeft in de Torah... ...dat wij die houden... En dat ongezuurde brodenfeest vieren en de matsels eten. En daarbij steeds bij elke maaltijd herinnerd worden aan zijn striemen die ons genezing brengen. Amen.